4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Taxichauffeurs op Schiphol hebben de afgelopen jaren duizenden euro's smeergeld betaald... om vanaf de luchthaven te mogen rijden, dat meldt NRC. Volgens de krant was de directeur van Schiphol Taxi aan wie ze betaalden... tegelijk hoofdagent van de Amsterdamse politie. Schiphol Taxi is een van de drie bedrijven waarmee de luchthaven een contract heeft. Met meldingen van chauffeurs bij de politie en de belastingdienst zou niets zijn gedaan... De betrokken taxibedrijven ontkennen dat chauffeurs contante bedragen moesten betalen. Democraten in het Amerikaanse huis van afgevaardigden hebben het Witte Huis gedagvaard. Ze willen zo een documenten komen die hen helpen in hun onderzoek naar een afzettingsprocedure tegen president Trump. De onderzoeksleiders zeggen geen andere keuze te hebben omdat ze de eerder opgevraagde documenten niet kregen van het Witte Huis. De Democraten begonnen een afzettingsprocedure tegen Trump... omdat hij de Oekraïnse president Zelensky onder druk zou hebben gezet... om zijn democratische rivaal Joe Biden te onderzoeken. Trump noemt de afzettingsprocedure een heksenjacht. Op Curaçao zijn twee mensen aangehouden die ervan worden verdacht... dat ze een Nederlands meisje hebben beroofd en in zee hebben gegooid. Het gaat om een man van 29 en een vrouw van 33. Ze melden zichzelf bij de politie kort nadat er beelden waren verspreid... Het incident was op 25 augustus. Het meisje overleefde het omdat ze in ondiep water was gegooid, zegt de politie. De film Dirty God heeft op het Nederlands filmfestival drie gouden kalveren gewonnen voor beste film, beste regie en beste muziek. De Engelstalige film van Sasha Polak gaat over een Britse vrouw die door haar ex wordt verminkt met zuur. Melody Klaver werd uitgeroepen tot beste actrice en Marcel Musters tot beste acteur. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar 2 tot 6 graden. Lokaal kan er een misbank ontstaan. Overdag zijn er perioden met zon. Het blijft vrijwel overal droog, bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zee. Zandvoort, een zomer heeft. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 can stay Oh,